Mautschereurs met het NOS Journaal. Tijdens de eerste nationale bijentelling... zijn dit weekend meer dan 30.000 bijen geteld. Zeker 3.000 mensen deden er aan mee. De honingbij is het meest gezien... gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. Ook drie andere hommelsoorten zijn veel gezien. De telling is een initiatief van Nederland Zoemt... een project van meerdere organisaties. Die maken zich zorgen om de wilde bij. De helft van het bijna 360 soorten is bedreigd terwijl 80% van de gewassen afhankelijk is van bestuiving door bijen. In Antwerpen zijn vanwege de zomerse, zomerse weer veel hardlopers in de problemen gekomen. Ze deden mee aan de stratenloop 10 miles en raakten oververhit. De hulpdiensten kunnen het aantal hitteslachtoffers niet meer aan. De deelnemers liepen al sinds de start vanmiddag in de volle zon. De organisatie legt geen tijden meer vast... en roept iedereen op die nog bezig is verder te wandelen... Hoeveel mensen door de hitte zijn bevangen is nog niet bekend. Aan de race in Antwerpen deden een kleine 30.000 hardlopers mee. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije... ook campagne gaat voeren in het buitenland. Hij wil daar Turkse staatsburgers toespreken in grote portal. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden... om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren...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 Het weer steeds meer bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui met... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Die speelt viool en hij doet dat samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van François-Xavier Roth.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 Kortboes onder leiding van Evan Alexis Christ.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 Uh, Miguel uh, Jobet Soles was een hele beroemde gitarist uh, in de 19e eeuw. Die vooral bekend stond door het arrangeren van Catalaanse volksliedjes, volksmelodieën. En natuurlijk ook door, uh, voor het gitaar-arrangeren van uh, pianomuziek. Nu gaan we luisteren naar dit stuk en het wordt gespeeld door Marc Renier op gitaar.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 Thank <laughs> you.